Welkom kom terug bij de NCV. In het eerste uur kon u luisteren naar Ramon Grades... directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA. Waardevast, zo heet de bundel essays... over de uitgangspunten van deze partij. Ik wil natuurlijk graag uh, ook praten met u over het CDA. De partij is bezig zichzelf uit te vinden, opnieuw dan... Haar belangrijkste waarden te herijken. Maar wat vindt u? Wat vindt u van het CDA? En hoe zouden ze uit de malaise moeten komen? Waar zou de partij zich op moeten richten? Wat zouden ze anders moeten doen? Bel ons op het gratis nummer 0800-1121. Stuur een mail naar kazeloune Twitter ncvnl Twitteren kan etkazeloune of Dumos. Maar vooral bellen 0800-1121. Vincent, nacht. Ja, dag Frank, goedenacht. Wat zou het CDA anders kunnen, moeten doen dan u? Ja, ik heb net die uitzending beluisterd. En uh, ja, ik vond het erg teleurstellend. Ik heb zelf jaren geleden heb ik afgehaakt bij het CDA. Want ik vind gewoon hun grote probleem is dat zij hun C te weinig waarmaken. De christelijke kant. Ja, en die heb ik ook in dit hele verhaal vanavond allemaal zeer bedekt. Kwam dat hier en daar een beetje naar voren. Maar het bleven allemaal zulke vaagheden en zelfs het flink doorvragen van een journalist, dat bracht nog niet echt heel erg duidelijke zaken. naar boven dat dacht van oh gaan we nou eens deze kant op of zo. Uh, dus ik ben bang dat ze op deze manier er niet mee gaan, Reda. Leg eens even uit wat je precies bedoelt als je zegt ze zouden zich meer op die C-kant moeten richten. Eigenlijk is die C heel radicaal, vind ik. En uh, dan een, een christelijk politicus die moet staan voor de boodschap van Christus. Mm -hmm. En Christus is toch degene die ons de moeilijkste opdracht gegeven heeft... om te zeggen van uh, uh, bid voor je vijanden en vraag om vergeving als je een fout gedaan hebt. En dat zie je in de hele wereld. Dat is niet alleen in de politiek. Zie je dat dat iets is wat mensen verschrikkelijk moeilijk vinden. En terecht, dat is ook heel moeilijk... Maar het wordt volkomen uit het oog verloren. Maar hoe zou het CDA daar dan invulling aan kunnen of moeten geven? Nou, ik denk uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de dingen die zij nu met deze huidige regering op het ogenblik steunen. Dan uh, gebeurt er ontzettend veel onrechtvaardigheid. De armeren worden arm en de rijker worden rijker. En dat is daar lijnrecht mee in tegenspraak met die hele boodschap van Christus. Christelijk en sociaal, dat is een en hetzelfde ding? Uh, dat vind ik in dit geval wel, ja. Dat is, is, christelijk is opkomen voor de zwakste in de samenleving. En niet alleen maar aan jezelf denken en aan je eigen welzijn en aan je eigen welvaart. En als ik het maar goed heb, dan kan de rest me niet uh, veel schelen. Dat is een beetje de houding die toch heel erg dominant is in deze heilige wereld, volgens mij. En dat is niet christelijk. Het CDA is opgeschoven naar rechts, zeggen velen. Dat, dat vind je ook? Uh, ja, dat vind ik ook. Althans, maar... laat ik het iets neutraler formuleren. Het CDA was natuurlijk eigenlijk gewoon altijd de middenpartij. Het was een, partij, het was een middenpartij. Bijna een oliemannetje ja. tussen links en rechts, af en toe zelfs. Uh, was. Ja, inderdaad. Maar ja, uh, het, het is eigenlijk wat mij betreft al begonnen in de tijd van lubbers. Altijd compromissen, compromissen, compromissen. Ja. En nooit eens een keertje echt duidelijk staan voor een paar hele simpele radicale principes... die die zeven tegenwoordigen. Ja. En dan heb je duidelijkheid en eerlijkheid. En dan weten de mensen wat ze kiezen. En nu is het altijd maar opportunisme en... Waar bestaat ja. het opportunisme uit binnen CDA? Wat zegt u? Waar bestaat het opportunisme nu uit? Ja, ik denk dat bij elke politieke partij eigenlijk ook wel geldt hoor. Maar bij het CDA zeker ook. is. Als je een toonaangevend politicus voor de tv ziet... en er wordt hem een lastige vraag gesteld... dan zie je hem eigenlijk gewoon denken van... ja, hoe kan ik hier nou een antwoord geven... dat me geen uh, kiezersverlies oplevert. Ja. En ja. dat kan ik me ergens wel voorstellen. Maar als dat ten koste gaat van dit soort principes die ik net genoemd heb... Dan zit je op een hellend vlak, naar mijn mening. Ja, ja, ja. Ik begrijp het. Uh, en ik, ik dank jou voor, uh, voor jouw bijdrage aan, uh, aan Kanseloune. Okay, dank je wel. Oké, graag Dank voor bellen. Het dag, dag. 0800-1121, ja. dat is uh, ons telefoonnummer. Het CDA is bezig zichzelf te herontdekken. En welke richting zou dat uh, wat jou betreft op moeten gaan? Mevrouw Ummels, nacht. Ja, goedenacht. Ja, ik kom met, denk ik toch met een heel ander geluid. Ik kom zelf oorspronkelijk uit mijn streek, uit een uh, nogal homogeen katholieke omgeving. En ik ben op mijn zeventiende in het centrum van het land terechtgekomen omdat ik kon studeren. Ja. En dat had ik vooral te danken aan de politiek van Jo Kaltz, die heel erg verbonden was met de katholieke emancipatiebeweging. En die in onderwijs toegankelijk maken voor iedereen, voor uh, ook mensen die geen... Uh, ...financiële middelen bezaten, daar heel erg veel werk van gemaakt heeft. En uh, die katholieke emancipatiebeweging, die heb ik ook uh, voor een belangrijk deel uh, weer ervaren in uh, vredesbeweging en in vrouwenbeweging. En dan denk ik met name aan de katholieke plattelandsvrouwen, met wie uh, vanuit de meer links georiënteerde vrouwenbeweging... ...toch heel constructief werd samengewerkt, mm -hmm. zowel op uh, plaatselijk niveau als landelijk... Namen deel aan allerlei studiedagen eh, binnen de Vrouwen Vredesbeweging, Bereide mee eh, allerlei eh, manifestaties, waren eh, lokaal heel actief. En eh, ik heb dat ook in eh, de, deze groeperingen die veel vaak eh, CD, eh, CDA stemmers waren, ja. of EVP. Ja, nee, dat, dat was even de stap die ik hoopte dat u zou maken. Maar dat waren allemaal linken met het CDA, zeg maar, maar, ook. maar, maar, maar Gemeen, een emancipatie van vrouwen. Het mee willen praten in de samenleving. Verantwoordelijkheid willen dragen. En met elkaar uitknoppelen hoe je dat het beste kon doen. En dat feminisme was een drijvende kracht. Maar ook het, het, uh, het verheffen van uh, groeperingen die voorheen nooit aan uh, uh, konden doorstuderen. En ik heb in, in de... In de, uh, het werk van bijvoorbeeld voscursus kwam je heel veel vrouwen tegen die de oudste dochter waren in een gezin. Die daarmee de taak van de moeder verlichten. En die ik. zelfs nooit aan opleiding toekomden. Maar kwam. help me even, vos wat is het ook alweer? Vrouwen oriënteren zich op de samenleving. Dat oh, ja. nou, waren op emancipatie gerichte cursussen. Maar dat was ook om vrouwen te bemoedigen om actiever in de samenleving dus haar stem te laten horen. Ja. En die vrouwen gingen naar volwassenen educatie. Die gingen naar de vrouwenvak. Die waren de eerste die zich... Uh, maar wat, wat wil je er nou precies mee zeggen? Nou, dat, die op emancipatie gerichte krachten... die vond je niet alleen bij PvdA of uh, uh, GroenLinks... maar die zaten ook uh, bij het CDA... Hè? En uh, er zijn dus nog een heleboel groepen in de samenleving die zo'n emancipatiebeweging heel hard nodig hebben. En ik, ik echt mijn wild aan mevrouw Sterk, uh, die ook hier in de contrée woonde, die als me over, over onderdrukkende hoofddoekjes zit, dan denk ik mens. Nee, maar ik kom zelf. Ik, ik zat op een meisjeschool. Ik had een kunnen van een non. Die was helemaal ingepakt. En die non die <laughs> maar... daagde mij uit om te denken. Ja. Die ging met mij in discussie. Maar even een stapje terug. Uh, u zegt er zijn nog steeds heel veel uh, onderdrukte groepen. In wat voor vorm dan ook. Ja. Uh, waar, en ik, ik, ik hoor u zeggen, maar dat zegt u niet. Uh, dat het CDA daar een rol in zou kunnen hebben. Ja, wat voor groepen? Rol, ik speelt dat helemaal kwijtgeraakt. Maar wat, en... wat voor groepen heeft u het over? Noem eens, noem eens een voorbeeld. Ik denk aan migrantenvrouwen. Ik denk aan vluchtelingen. In het vluchtelingenwerk kom je een heleboel... CDA-vrouwen tegen. Kijk, van al dat soort vrijwilligerswerk... wat niet betaalt, daar zitten een heleboel... vrouwen van christelijke huizen. Maar je ziet ze in de politiek niet meer terug. Daar hebben we nu zo'n gesprete figuur... aan Gert Leers. Ik sta me dood voor deze Limburger. Ik ben ook een ex-Limburger... maar ik sta me er dood voor. Ik heb zelf, ik ben denk ik in mijn familie, een van de weinigen die van mede af aan links gestemd heeft. Dat is mijn, mijn recalcitrante uit, denk ik. Maar ik heb ook ja, een andere omgeving uh, leren kennen. En ik heb daar waardering gekregen van mensen met andere uh, ja. overtuigingen. Okay. En, is, is, dan, is ik is de... dat bij het CDA van nu dat ze die sterke emancipatiestroming, en daar hoorde ook iemand als Lubbers bij, ja. gewoon dat... dat dat ze dat helemaal afgezorgen hebben. En ja, ze hadden ook misschien wel iets mee kunnen nadenken over wat zijn nou de oorzaken van ontkerkelijking. Ja. Misschien uh, hadden de ideeën van een uh, Johannes, uh, paus Johannes, waar ik, hè, dus wij, wij waren ook met ecumenische beweging bezig in onze jonge jaren. Ik ben nu bijna 72. Maar dat waren bewegingen die je enthousiast maakten die je perspectief boden, waar je bij aanhaakte, waar je thuis uh, over okay. praatte. Okay. En dat ja, die beziening is van weg. Ik, ik ga u hartelijk danken. Ja. En dat om een praktische reden, uh, volgens mij heeft ja. u uw punt nee, gemaakt. Gewoon, ik, ik denk van dat ze een heleboel van hun roots afgesneden hebben. En dat ja. is Ik begrijp het. Ja. Dag. Da dank voor het bellen, mevrouw Ummels. Dank u wel. Dag. Uh, de heer Veraert, goedenacht. Goedenavond. Goedenavond, we hebben het over het CDA en we ja. hebben het over de, de richting ja. uh, die het CDA op zou kunnen slaan. Uh, en de veranderingen. Hoe kijkt u tegen het CDA aan? Nou, ik zou u zeggen, mijn, uh, mijn grootvader was professor van Aard, heeft in de Tweede Kamer gezeten voor de Oorlog. Mijn vader was localburg voor de KVP, was ze daar. Ik heb als kind gefolterd voor de KVP, voor Rome. Mm -hmm. Dat is mijn voorgeschiedenis. Mm -hmm. En nu ben ik zware MS-patiënt in Bergen. Ik lig alleen in mijn huis. Bergen noord holland Ik ga mijn telefoon namelijk vasthouden. Te en ik zou net in het oog morgen komen als laatste spreker. De laatste vijf minuten bij Nieke van der Wij, Om te praten over mijn zorgen over Bergen. Omdat daar een enorme gasopslag wordt gemaakt. Ja. Misschien heeft u ervan gehoord. Ik heb ervan gehoord. Mijn moeder ja. woont in het dorp van u. Ik heb uh, maandag samen met Wim Anker, mijn collega... een assistentie in de Telegraaf gezet. Een uh, open brief aan Verhagen om hem te, uh, uh, te waarschuwen en te vragen... om ja. het dorp te sparen voor een ecologische ramp. Ja, wat er gebeurt is, een oud gasveld willen ze gebruiken voor opslag. Ja, Daar gaat het om, hè? Dat, he? heel, dat is heel kan ik een heel lang verhaal Ja, maar om... wacht even, ik wil het graag met u hebben over het CDA. Want dat ja, is toch, toch dan met dan alle respect een mij, beetje een ander verhaal. Ja, want waar het over gaat, en u deed het geweldig bij de vraagstelling... het gaat mij over het renmeesterschap. Dat vind ik een prachtig gegeven. Mm -hmm. Dat renmeesterschap betekent dat je je ook voor je milieu en voor je natuur en voor de veiligheid en voor het nageslacht... dat je de aarde goed wil bewaren. Ik heb niet lang meer te leven. Maar ik maak me werkelijk ernstig zorgen over de nonchalance... waarmee met onze natuur en met de ecologische hoofdstructuur... en nu weer met de ramp die berg te wachten staat wordt ja. opgegaan. Ja, rentmeesterschap betekent dat je de ecologische hoofdstructuur niet afschaft... zoals nu gebeurt door dit kabinet. Ja, nee, bijvoorbeeld... Maar ook eh, niet eerlijk. Ik bedoel, meneer Verhagen zegt... morgen zijn de hoorzittingen over die ramp die Bergen staat te wachten. Maar dan wordt er gezegd dat het eh, in de folders die ik in de bus krijg is het. Dan wordt er wordt gezegd dat het een soort verbetering is. Dus het lijkt wel een natuurproject. En dan wordt er wordt niet eerlijk gezegd dat op economische motieven mijn zware risico's gaat nemen met de bevolking. Want dat is de waarheid. Ja, ja. En dat vind ik, dat vind ik erg, daarmee niet eerlijk. Ja, en maar u vindt... zou met name van het CDA daar een heldere stellingname van ja, willen, in natuurlijk. willen. En ook dat je dan ben of eerlijk... en zeg inderdaad, ik neem die risico's. En dan begrijp, begrijp ik nog niet dat je daar niet... Uh, terwijl er zoveel uh, mogelijkheden zijn om het goed te laten onderzoeken... wat de gevaren zijn... ...werkelijk groot. Het kan uh, uh, net zo erg als de ramp in Zeeland... ...wat zat ons te wachten. En, uh, nou, denk maar, ik, ik praat niet als een doemdenker... ...en iemand die alleen maar uh, dat soort dingen... ...het is echt serieus, mijn zorgen zijn groot. En ik vind het erg dat als je zelf renbeesterschappen in faam wil voert... ...dat je daar dan toch geen gezicht, geen gezicht aan geeft. En de voorgangster hoorde ik ook al precies... Ik heb Marge Comté gekend, ik heb De Kwaai gekend... ik heb Piet de Jong gekend... en die mensen stonden toch voor andere zaken. Ze stralen dat niet meer uit. Ja. Ik wil u uh, hartelijk danken voor uw... Ja, ik, u... ik hoop dat ik goed gezegd heb, maar er is geen enthousiasme. Er komt geen vuur komt er uit die partij. En ja. Het komt ook niet uit deze, de, deze goede man. die, die... Ik, ik schrok toen ik hoorde dat dat het hoofd van de wetenschappelijke regering was. Ik kan niet anders zeggen... Ik ben... Nog ernstiger maak ik mij bezorgd over de toekomst van deze partij. Even kort, tot slot. Waarom dan? Wat zegt u? Waarom? Nou, omdat ik vond dat de man... Het was, als je het nou hebt over wollig taalgebruik... geen antwoorden geven. In vage termen praten over wat je bedoelt. Het is werkelijk... Ik heb met stijgende verbazingen gegooid. Ik luisterde vast naar Casaluna. Ik vond het meest rampzalige interview wat ik gehoord heb tot nu toe. Werkelijk waar. Ik, uh, ik ga u toch bedanken voor uw bijdrage. Ja, het spijt me, ja, nee, U was goed als, als oh. interviewer, maar ik, ik vond het echt uh, okay. tragisch, tragisch. Dank, uh, dank voor uw bijdrage. Geen dank. En, uh, en uh, veel sterkte met ik alles... Ik ben blij dat ik het heb mogen zeggen. Ja, met alles ja? wat uh, op uw pad komt. Dank u wel, meneer Verhaart. Dank u wel. Dag. Dag. Ricardo, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, veel sterkte voor meneer Verhaert. Uh, ja, ik, waar ik me al jaren aan stoor bij het uh, uh, CDA, is de manier waarop zij, als zij uh, dus fouten maken in de politiek, zeg maar, dat zij nooit en nooit en nooit en, uh, open en eerlijk gewoon recht voor zijn raap kunnen zeggen, dit hebben wij niet goed gedaan. Dat zie je nu bij de zaak Hans Hille. Uh, er komen nu ineens beelden bij mij weer van uh, balkenenden... die uh, de zaak uh, uh, van de uh, uh, volkenrechtelijke mandaat uh, bagatelliseerden. Nu is het... Ik heb weken voorafgaand aan dit debat al van het CDA-huizen... allerlei verhalen gehoord waarbij wordt gezegd. En het meeste uh, uh, voor de uh, oog springende was... De, of, was van dat uh, de woordvoerder van uh, CDA... Die zei in, dit, in deze casus van ja, waar gehakt wordt vallen spaanders En het zal me niet verbazen dat nog, zoiets, uh, nog een keer zoiets kan gebeuren. Dan denk ik van jongens, als je, als je zo met je verantwoordelijkheden omgaat. En als je je als partij zo voor je verantwoordelijkheid weggaat iedere keer weer. Keer op keer. Dan denk ik van ja, ik weet niet wanneer, wanneer ga je het dan eigenlijk wel leren, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Ja, ja, keer op keer weer. Iedere keer als ik ze zie en er gaat iets mis... Dan worden er al woordvoerders, spindokters en allemaal. Die komen allemaal voor de media. Ik volg ze. Radio 1 is een hele mooie zender. <lacht> uh, ik volg iedere keer als we voor de radio komen en wat ze zeggen. En nu uh, in dit debat met Hans hele ook hetzelfde. En uh, al die verhalen. We, we, we komen gewoon... Uh, ze, hij had gewoon recht voor zijn raad moeten zeggen. Gewoon, dat hij gewoon grove fouten heeft gemaakt. Dat, dat, dat, dat zou je misschien meer aanzien geven. Dan dat gedraai. En dat, uh, maar en dan weer... ik, ik, ik weet niet of je net... De de debat een beetje gevolgd hebt. Hans Hille heeft wel degelijk gezegd, de minister van Defensie... Uh, wij hebben fouten gemaakt. Er is gewoon het een en ander niet goed gegaan. Ja, ja. maar heeft u wel gezien na hoeveel druk? Ik vind, ja, ik vind, ja, ik vind ja. hè, daar gaat het mij dus dan om... dat als je open en eerlijk bent... dat je dan zonder die druk van de tweede, uh, tweede Kamer, zeg maar... ja... Mm -hmm al van tevoren ruiterlijk had moeten toegeven, dit hebben wij verkeerd gedaan. Je gaat wachten totdat bijna een motie van wantrouwen komt. De Kamer die vraagt duizenden en meer, weet ik veel, hoeveel duizenden vragen voor, voordat jij nu uiteindelijk gaat zeggen, eh, ja sorry, ik heb eigenlijk toch best wel wat fouten gemaakt. Eh, ik heb ook in die zaak gezien dat ze dan, eh, ook met die AIVD informatie, meneer vond het niet nodig of het zou niet, niet relevant zijn. Het is net alsof een dokter, die ge, een Gaat opereren, van ja, die moet nog een bloedonderzoek afwachten. Maar ja, ik weet al wat hij wat in zijn urine heeft. Dus ik begin eh, ik ja. maar met opereren. Ja. En dan achteraf zegt hij van: ja, waar gaat van alle Spaanders ja, ja, maar goed, er dus is natuurlijk een beetje wat een beetje lastig is, is, is dat een partij als het CDA uh, een hele lange uh, traditie heeft van regeringsmacht. En dan kunnen er situaties komen dat principes die een partij voorstaat en uh, het feitelijk uitvoeren van die macht, dat het niet één op één hetzelfde is. Ja, en dan krijg je de afdeling mail in de mond. Ja, nee, dat klopt. Maar dat, ik, ik zou nou eigenlijk willen, want daar, daar is het CDA nu aan het proberen... een nieuwe weg of een nieuwe koers te vinden, zou ik zeggen. Ja? Dan zou ik daar, waar, waar u het nu over hebt, zeg maar... dan zou ik zeggen, CDA-leden, kappen met dat mail in de mond... gewoon toch recht voor z'n raad zeggen dat je iets verkeerd hebt gedaan. Dat, dat, dat siert de mens. Ja, ik, jouw punt is duidelijk. Ja? Jouw punt is duidelijk, Ricardo. Alsjeblieft. Hey, dank voor het bellen en een hele prettige dag toch? Dag. Ja, u ook hetzelfde. Dag. Ja. We gaan uh, muziek draaien van JJ Kale. Je kan uh, blijven bellen op 0800 1121 als je mee wilt praten over de koers van het CDA.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 Liedje. We hebben het over de koers van het CDA. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Mede kan het kazeloenen. Twitteren kan het kazeloenen. Of het dumosh. Dat zijn de twee de, de plekken waar je ons kan bereiken. Paul Hekkens, goedenacht. Goedenacht. Wat zou jij willen dat het CDA doet wat het nu niet doet? Uh, nou, ik vind op zich dat... Uh... Ik wil ze wel de kans geven om uh, door te gaan op de ingeslagen weg. Okay. Maar mijn uh, stelling is eigenlijk uh, dat ik vind dat eigenlijk, uh, uh, Christel, uh, een christelijke partij ja, mm -hmm. uh, uh, heel verenigbaar is met een uh, conservatieve partij. Oké. Okay. Dat is interessant. Want je hoorde straks uh, mevrouw Ummels, uh, heb je ongetwijfeld gehoord? Ja. Die juist... Ja, ja, is zo, zo van, Je bent christelijk en dan moet je uh, enorm goed zijn. En, ja. en dus moet je eigenlijk zo ongeveer uh, GroenLinks plus uh, stemmen. Nou ja, uh, uh, so, uh, christelijk en sociaal, dat hoort bij elkaar. Dat was, dat was... Ja, en dat zie ik toch een klein beetje anders. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk uh, uh, het christendom... zeg maar, gaat eigenlijk uit van uh, de zondige mens. Van dat, dat de mens zondig is... En het christendom uh, toont eigenlijk uh, begrip voor het feit dat de mens zondig is. En als je dan christelijke uh, politiek voert, dan, moet je, dan probeer je niet als het ware de mens te veranderen tot een soort perfect wezen. Mm -hmm. En dan probeer je ook niet een uh, perfecte samenleving te creëren. Maar dan probeer je als het ware oplossingen uh, te vinden op basis van zoals de mens is. En dat is niet perfect. Ja, ja maar waar zit dan zeg maar, de, de link met conservatisme? Uh, nou ja, de link met het conservatisme zit dus... dat je eigenlijk geen uh, ideale samenleving... Uh, uh, in de zin van een uh, utopische samenleving nastreeft. Um... Maar conservatisme betekent vooral dingen houden zoals ze zijn, toch? Niet, niet per se zo te zijn. Conservatief betekent eigenlijk uh, ja, niet, uh, zeg maar, niet weggooien uh, wat, uh, wat goed is, om het zomaar te zeggen, en niet dingen willen veranderen die toch niet te veranderen zijn. En wat niet te veranderen is, is het, uh, zoals de mens uh, van nature is in feite. Ja, ja. En uh, kijk, de, en wat ik ook wel wil zeggen, is, kijk, uh, zeg maar, socialistische ideologieën. Uh, die uh, kennen niet het idee van een hiernamaals of iets dergelijks. Dus eigenlijk als zij een soort arts uh, paradijs willen scheppen... dan zijn ze ook heel erg uh, afhankelijk van die uh, verwezenlijking van dat aardse, uh, paradijs. Terwijl eigenlijk uh, van een christelijke ideologie dan is er eigenlijk... Uh, naast uh, de aardse werkelijkheid ook nog een andere werkelijkheid. En uh, dan hoef je niet al je idealen in de aardse uh, werkelijkheid te realiseren. Ja. En dan kun je daar eigenlijk veel uh, ja, relaxter mee omgaan. Dan kun je dat veel beter relativeren. Ja. ja, maar ik hoor jou dan ook niet praten over de zee in CDA. Ik heb het toch over... Ja, maar zou dat belangrijker moeten worden binnen CDA? Uh, dus, nou ja, het is belangrijk genoeg, hè, denk ik zo. Uh, dus ik zie, uh, dus ik, ik, ik, ik, ik vat gewoon het christendom anders op dan dat je nou, uh, zeg maar, uh, heel erg een uh, ideale samenleving zou moeten uh, creëren. Ja. Kijk, ik uh, bedoel. Uh, je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt en dat verwezenlijken wat mogelijk is. En meer niet. En ik noem dat christelijk. Okay. Paul Hekerts, hartelijk dank. Oké, okay, goeiedag. Dag, hartelijk dank voor jouw bijdrage aan deze uitzending van Kazerloenen. Dankjewel. 0800-1121 is het telefoonnummer van Kazeluna. Wij praten in dit uur over de richting van het CDA. Wat doen ze goed, wat doen ze niet goed... en wat zouden ze misschien anders moeten doen? Bel ons en praat mee in dit uur. De heer Dandaas, Goedendag. Goedendag. Wat uh, vindt u van het CDA op dit moment? Ja, uh, ik wil ten eerste even aansluiten bij die uh, advocaat uit Bergen... Ja. Uh, van die advertentie, de Telegraaf. Maar, um, nou, ben ik nu helemaal vergeten wat ik daarover wil zeggen. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen: Practice what you, what you preach. Doe wat je zegt. Dus, nou oh ja, die advocaat zei dat het meest verschrikkelijke interview wat hij ooit gehoord had, was in Casalina met die directeur van het, het aanhalingstekens wetenschappelijk bureau van het CDA. En hij was inderdaad een hele goede interviewer... want hij wilde al een heel kabinetsbeleid verdedigen... en dat heeft hij een heel bekwaam afgekapt in het begin van het interview. Bravo! Maar ik denk dat het probleem van het CDA is... dat ze niet practice what you preach. Want deze directeur van het wetenschappelijk bureau... zegt precies hetzelfde wat Balken en Klink ook hebben uitgewerkt... toen zij op dat wetenschappelijk bureau zaten. Ja. Namelijk in, in eigen kring, wat voortreffelijk is... Alleen, is inderdaad, en die directeur van het wetenschappelijk bureau ging die uw vragen ook uit de weg. Als u over schaalvergroting, grote scholen en grote zorginstellingen enzovoorts praatte, dat, dat, dat ging hij gewoon uit de weg, ging die ook platitudes hanteren. Dus de CDA doet, heeft wel een juiste gedachte, maar brengt het niet in de praktijk. Vandaar dat maar, ik zeg practice wordt. Ja, maar, maar daar met name schaart het. We hebben het over gehad, over, over inderdaad, het verschil tussen dingen vinden en dingen doen. Oh. Uh, maar daar zit het, groot, het grote probleem met CDA, wat ja. u betreft. En dat komt. En dat is helaas, ja, moet toch gezegd worden. Iemand heeft ooit gezegd als de katholieken uh, de seculariseren hun kerk wegvalt, dan hebben ze geen autonoom geweten. Nou ja, en de ARP uh, was ook al uh, sprake van een ongelooflijke hiërarchie. Dus uh, men, men zegt, men beweert wel dat men de macht wil geven aan het volk... en dat ze een eigen schoolbestuur kunnen kiezen en een eigen dit en dat. Maar in werkelijkheid zit het CDA, denk ik hoor, sorry, ja, uh, voor wat het waard is... maar dat, dat die, die hiërarchische verhoudingen en het, het eigenlijk wantrouwen toch... van wat de gewone mensen zouden doen als ze werkelijk de macht zouden krijgen... Heel sterk nog in, in, in de, in de genen van het CDA zit. En, uh, ja, maar wat bedoelt u ermee? Uh, op een of andere manier daar ook nog steeds de overhand in, in blijft. Je u zegt, u zegt groot recht... besturen, kijkt mijn hemel. Neem maar even, even het wantrouwen, zegt u, dat gewone mensen de macht krijgen. Dat zit bij het ja. CDA diep in de geen. Leg eens uit wat in, u daarmee je, bedoelt. Natuurlijk bij het CDA, maar goed. Maar, maar, maar je kunt het enigszins, wellicht, enigszins verklaren, toch uit hun verleden, van katholieke partij, staatspartij en, en ook anti-revolutionaire partij. Dat, ja, dat, dat, en dat ze dat niet kunnen overstijgen. Dus terwijl op het gemeenschappelijk bureau, notabele door een later minister-president en een later minister van Volksgezondheid, precies de goede ideeën worden uitgewerkt. En dan komen ze in de regering, en zijn ze aan de macht en, krijgen, en spelen alleen, wij spreken, de, de liberalen wat daarvoor door moet gaan in, in de hand. En worden die grote organisaties absoluut niet ontmanteld. En blijft, en blijft er gewoon de, de, de, degene die dan zo, volgens die. Dat interview van u in het vorige uur. Die, die hè, prachtige kansen zouden kunnen hebben om burgerschap te leren, enzovoort. Ja, ja. Ja. Maar goed, oh, hey, hey, en hey, even. Ik vind het een beetje lastig. Mag ik even? Het heeft ook voor mij iets ongemakkelijks als een gast die zich niet meer kan verdedigen. Uh, nee, dat uh, ik begrijp het, ja, De kritiek ja. te voor, te, voor zijn kiezen krijgt. En uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik word daar ongemakkelijk van, kan ik het zo nee, zeggen. Oké, okay, dat begrijp ik. Daar gaat het ook verder niet. Want het is een wetenschapper en hij heeft uit een wetenschappelijke discipline oh, gesproken ja. over, over wat het CDA zou kunnen. En dat is natuurlijk altijd wat anders dan een actief politicus. Op het wetenschappelijk bureau werd aangesteld, dat heeft u wel eens in interviews verteld, ging zijn oog open. Het is natuurlijk een prachtige gelegenheid om inderdaad hier goed en, en fundamenteel te bezinnen. En dus die meneer die u interviewde, die zei dus wel, Hij uh, was een beetje ontwerkt, maar hij zei ook wel toch weer de juiste dingen. Maar breng het in de praktijk. Ja. En daarom breekt het samen. En, en deze meneer van het wetenschappelijk bureau, die uh, drong daar dus ook niet. Maar goed, dat, dat, dat kan misschien ook niet in drie kwartier. Die drong daar dus maar Ik hoorde, bespeurde geen moment dat hij echt dan erop stond. Dat het er dan ook eens van kwam. Ja, maar dat, dat, ja. dat is natuurlijk wel echt heel lastig. Iemand in die positie, uh, zoals uh, Raymond Grades, ja, gaat het het de niet de over het, leidt, of het gaat, beleid nee, gaan zitten ondersteunen. Nee, maar ga, gaat niet over het, uh, het ja, beleid ja, van de fractie. Ja. Daar, daar, uh, dat ik daar gaat de politieke leiding over. Dus daar, daar speelt natuurlijk ook weer een ander uh, dossier nog een rol. Ja, oké. Okay. Goed, dank voor het bellen. Oké. Okay. En een prettige avond. Dank u wel. Dag. Dag. Paul, goedenacht. Goedendag. Wat uh, vind jij van het CDA? Wat, wat zouden anders moeten, de dingen anders? Misschien, ja, ik, ik zeg dat wel steeds, maar misschien zeg je wel nee, net als een ja, voorvoorgebellen, of helemaal oh, niks anders. De voorgaande spreker zei het heel mooi in het Engels, ik zeg gewoon in het Nederlands, het, het CDA doet niet wat toegezegd is. En dan kom je er niet aan om de uh, kwestie Afghanistan weer opnieuw te benoemen. Er valt maar één uitspraak van meneer Balkenende in... Die had het op een gegeven moment over een nieuw weegmoment. Terwijl er hele duidelijke afspraken zijn gemaakt. En ook naar de kiezer toe toezeggingen zijn gedaan. Luister eens, dan en dan stoppen we ermee. Dan is het over en uit. Dan gaan we weg. Dan zit er van ons niemand meer in Afghanistan. Ja. Dat is één deel. En het tweede deel is, dan hebben we nog een cda kopstuk Een meneer Verhagen. Die doet alsof hij nog nooit uh, van afspraken en toezeggingen heeft gehoord. Die gaat gewoon achter ieders rug om toezeggingen te doen aan de NAVO die naderhand de hand tot groot gelazen leiden. En dat heeft uiteindelijk een kabinetscrisis uh, opgeleverd. Maar even, even, even, even, even, even terug, hè, want ik vind het wel interessant hoe dat soort dingen uh, werken. Het is heel goed denkbaar dat dat nieuwe weegmoment waar je het over hebt... dat het een moment was dat er hele grote internationale druk op Nederland stond. Uh, uh, bijvoorbeeld omdat Nederland graag in de G20 wilde. Uh, dat dat, dat kan dat... Ja, maar goed. Dus dat, hoogt... is een dat is een theekransje waar geen enkel besluit genomen wordt, waar niets uitkomt. Uit die hele G20, dat is gewoon een, een, een, een, een, een koffietafel waar een aantal mensen die zichzelf belangrijk vinden elkaar treffen. Daar komt niks uit. Wijs me één concreet hard feit aan wat beslist is op internationaal niveau in de G20. Ja. Helemaal niks. Ja. Is de laatste keer als, als loshand uit elkaar gevallen. Ja. Wat moeten we daarmee? Maar, maar het zijn natuurlijk wel... Mo zijn het, ja, nou ja, goed, uh, helemaal ongelijk heb je ook niet volgens mij. Maar het zijn natuurlijk wel ook momenten waarop een land kan laten zien... kijk, wij tellen mee internationaal gezien. Ja, en dat is het punt, dan juist wij tellen helemaal niet mee. We hebben helemaal niks in te brengen internationaal. De inspanning die Nederland levert in Afghanistan is wel leuk... omdat we dan allemaal zogenaamd solidair zijn. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Het doet gewoon helemaal niks. Afghanistan is een reddeloos verloren zaak. Er zal een moment komen... je kunt die situatie daar niet winnen. Dat is een guerrillaoorlog oorlog tegen een vijand die zich op alle mogelijke manieren verschuilt. Die kun je niet winnen met militaire inzet. Dat lukt never, never, nooit. Daar zal op een bepaald moment na heel veel dodelijke slachtoffers. Dat is iets wat ik nog het allerergste vind. En daarna komt ook nog een gigantische hoeveelheid geld. Ik denk dat Nederland er een miljard in, in, aan heeft gerespandeerd aan die toestand. Dat, daar moet je gewoon mee stoppen. Dat is trek aan een doodpaard. Okay. maar, maar dat, is, dat is een helder standpunt. Maar, maar even terug naar wat je net zei. Begrijp je dan dat, dat een uh, minister-president op een gegeven moment um, misschien met mail in de mond gaat praten en het over een nieuw weegmoment heeft omdat hij niet ja. wil zeggen dat er sprake is van grote internationale belangen die een rol spelen? Dat is, dat is helemaal niet zo. Er is niemand. Denk je nou werkelijk dat we, dat we, dat we één exportorder gemist hebben? Omdat we weggegaan zijn uit Afghanistan. Dat is toch de grootste flauwe kul? Dat is, dat is een, een argument wat altijd gebruikt wordt. Maar het slaat helemaal nergens op. Nederland heeft op militair gebied internationaal niks in te brengen. We zijn, we zijn niks. We zijn een pluisje gewoonweg vergelijk de Nederlandse inzetters met wat de Amerikanen daar neergezet hebben. Daar kunnen we. We doen solidair mee. Oké, okay, dat is prachtig. Maar qua effectieve inzet heeft het helemaal niets opgeleverd. Niks. Goed. Nou ja, jouw jo, standpunt is duidelijk, Paul. En. Inderdaad, de inspanning van Amerika is dermate ongelooflijk dat ze daar nu geld bij moeten drukken, massaal ook... omdat ze anders uh, al, al tien, nou, tien keer voor waren geweest. De Amerikaan hebben het geld niet, alleen het geld van de Chinezen. Die zijn, die zijn natuurlijk helemaal verkeerd bezig. En, en de rest uh, drukken ze bij, hoor. Echt, believe me. Dat, uh... Ja, nou ja, ook dat. Dat is monetair dat is natuurlijk nog een grotere ramp... want dat is een luchtbel die ook weer een keer klapt. Ja, precies. Uh, dat, dat levert. En, bedoel, en, en, en moeten we dat dan zien als een, als een grote internationale inspanning... waar wij een bijdrage aan moeten leveren? Dat is toch te zot voor woorden? Je kunt dit toch gewoon niet doen? Zet het eens naar een kleine schaal. Vertaal het eens naar een huishouden. Een huishouden heeft in de, begroting, in de maandelijkse begroting een gigantisch lek. Dat komt iedere, iedere maand komt met een bedrag tekort. Dan gaan ze allerlei gekkigheid uithalen en geld bijlenen. Nou, dan weet je zeker dat het misgaat. Nou, dat is wat de Verenigde Staten doen op grote schaal. Zolang de Chinezen dat allemaal nog willen blijven financieren, gaat het goed. Op het moment dat die de kraan dichtdraaien, ja, dan, dan klapt de hele boel. En de Chinezen ja. zullen dat niet doen... omdat dan ook hun belangen in Amerika weg zijn. Precies. Dus uh, het, ja. is een, het, is een, het is een heel wankel evenwicht in ja. financieel uh, opzicht. En uh, daar wordt de wereld niet beter van. Dat, ik, ik geloof best dat er een terroristische dreiging is... maar die kun je niet bestrijden... door daar uh, gigantische hoeveelheden militaire inzet uh, naar, naar, naar Afghanistan te sturen. Dat lukt gewoon niet. Dat gaat niet. Behalve we gaan een plaatje draaien als je het goed vindt. Lijkt me heel verstandig. Met, met heel veel dank voor jouw bijdrage overigens hoor. Ja, zo zo ja. bedoel ik het helemaal niet. Dankjewel, dank je wel. Dank voor het bellen. Da. Dank je Dag. En uh, u kunt bellen. 0800-1121 als het gratis telefoonnummer van KZ als u mee wilt praten over de koers van het CDA. We gaan uh, een plaatje draaien uit uh, september 2009. Het komt van de CD van De Droom voorbij. Het ding heet Neem me mee. Luister naar Trio Bier. Je leest een boek, je schrijft een brief, je plukt een roos, maar een lief. Geren in het hoofd, maar je voeten staan stil. Je weet niet wat je zoekt, laat staan wat je wil. Neem mee. de wereld draait door Ook vandaag Je kijkt naar links, dan weer naar rechts. Je kiest voor het midden, de veilige weg. De ochtend herrijst, getij van de dag. En je wacht op de dingen die je diep in je hart niet verwacht. Neem me mee een duwen me terug. aan mijn hand vast, een jaar of een jaar. Neem me mee, want de weg gaat te steeds terug. En de wereld draait door. Hup, vandaag. Je opent het raam, je kijkt over straat en je vraagt jezelf af hoe het hem daar vergaat. Die man op zijn fiets, de wind in zijn rug, neemt hij vanavond dezelfde weg. Over de koers van het CDA. Naar aanleiding van het eerste uur waarin we met Remo Grades, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, daarover praten. Um, André, goedenacht. Ja, goedendacht. Uh, Ja, Ik wou er ook graag op, op reageren, omdat, uh, naar mijn mening, het, het CDA uh, zichzelf een, een, ja, eigenlijk een hoop tekort doet. Namelijk, waarom? Um, nou, uh, niet alleen zichzelf, overigens, uh, iedereen. Het uh, CDA is toch een partij die, die eigenlijk al van, nou ja, vanaf klein van heb ik het altijd aandacht moeten horen hè, dat het gezin is de hoeksteen van de samenleving mm -hmm. en uh, dat is toch de basis van het CDA. Terwijl eigenlijk het gezin het gezin niet meer is. Want paar en ma moeten beide werken om de hypotheek te kunnen betalen, dan wel de huur. Uh, de kinderen zijn eigenlijk grotendeels aan de lot overgelaten en hebben steeds meer moeite om de verleidingen van deze moderne tijd te weerstaan. Mm -hmm. Ik bedoel, als je dan vandaag hoort een kind van twaalf wat moeder wordt, dan denk ik van nou ja god, in hoeverre is het gezin dan nog de hoeksteen? Ouders weten niet meer wat die kinderen doen. En die kinderen zijn dan toch de toekomst. En die moeten dan uiteindelijk straks ook uh, voor de ouderen vandaag gaan zorgen, het land uh, in stand houden, noem het maar op. Terwijl ze zelf niet weten waar ze mee bezig zijn. En dan denk ik van nou, voor een partij die zich richt op uiteindelijk toch meer... Uh, de, de, ...de gezinnen, de, de christelijke achtergrond, uh, hè, dus de, waar opvoeding heel erg belangrijk is. En je kijkt dan naar de samenleving van dit moment... ...dan is opvoeding en dat soort zaken gewoon heel erg ver te zoeken. En ik denk dat mensen dat heel erg teleurstelt in het CDA. Wat zou het CDA daarin of daarmee kunnen? Um, ik denk in plaats van uh, mee te gaan... ...in uh, het steeds verder individualiseren van, uh, van de samenleving... ...juist daar tegengas aan te geven... ...en aan te geven van... Uh, ...hallo, het gaat juist om de samenhang... ...ook binnen een gezin of binnen een gemeenschap... ...en vanuit die samenhang politiek te bedrijven. Hè, dat, dat, maar die, die samenhang uh, mis ik. Hè, dus hetzelfde ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het debat van vandaag. Hè, dezelfde CDA zegt tegen een werkgever... ...die zijn personeel in levensgevaar brengt... ...nou, jij moet vervolgd worden... En als ze het zelf doen, dan zijn er geen consequenties aan. En ook daar zijn die. Overal is de, de samenhang halen ze eruit. En dat moeten ze niet doen. Maar even heel concreet. Um, want want je, je hebt het met name ook over die, uh, over die jeugden waar je grote zorgen over maakt. Jij zegt uh, ouders voeden niet meer op. Die zijn met andere dingen bezig. Met hun carrières bijvoorbeeld. Uh, en dan vraag ik aan jou, wat zou het CDA dan precies kunnen veranderen op dat gebied? Want dat is natuurlijk wel heel erg lastig. Nou, je moet ook uh, A, ouders. Uh, in staat laten stellen om te kunnen opvoeden. He, zoals het nu, nu is, men, men, men liberaliseert maar mee met, met, met alle liberale partijen. Zodat een huur of een huiskoop of wat dan ook niet meer te betalen is... tenzij je met z'n tweeën fulltime werkt. Dus dan behaal je al een belangrijk zorgpunt voor ouders weg... of moeten de, de zorg en de opvoeding van de kinderen aan vreemden worden overgelaten. Ja, André, het, het, het klinkt heel logisch wat je zegt... maar tegelijkertijd het aanpakken van de hypotheekrente... Eh, dat is nog steeds een groot politiek taboe. Ja, maar aan iets een taboe verklaren schiet niet op. Het gaat er juist om dat je zorgt naar, naar praktische oplossingen kijken. Dat, dat, uiteindelijk is daar de politiek toch voor. En, en, en daar is men niet mee bezig. En dat stoort mij ook mateloos. Omdat ik dan denk van, hey, er moet, je moet mogelijkheden creëren. We geven miljoen, wat miljarden euro's uit aan, aan weet ik niet meer wat voor voor onzin, of er moet een nieuw vignetje voor iets... en er moet ook weer zoveel miljoen voor uitgegeven worden. Uh, steek dat geld is in... Uh, of, of in woningen, of in ieder geval in gezinnen... of in ieder geval dat mensen de keuze hebben... om te zeggen van, we gaan niet met z'n tweeën werken... maar er blijft er één thuis... om in ieder geval die kinderen ook op het rechte pad te houden. Ja, oké. Okay. Dank. Dank voor jouw uh, analyse. Graag gedaan. En voor je verhaal. Dankj Dankjewel, André. Dank je. Een prettige nacht. Dag. De heer Mers, goedendag. Ja, goedendag Frank. Um, ik wil graag mijn mening geven over die stelling. Ja. Nou, um, ik vind dat um, een goede leider of goede politici moet goed zijn voor honderd kaalhoofden en stok zijn voor honderd blinden. Een hoed voor de kale en een stok voor de blinden? Hoed voor honderd kaalhoofden. Ja. Ja, nou kom ik niet meer op. Ja, ja nee, het gaat goed. Een hoed voor 100 kaalhoofdigen, ja. En stok voor 100 blinden. Ja. Dus met andere woorden... probeer maar gewoon die problemen goed op te lossen... en arme mensen, mensen die in problemen zitten, goed helpen. En niet iedere keer rondomheen rijden. Niet iedere keer als jij in de doorlopende straat gaat lopen... Iedere keer wie die baatlanders naar voren schuiven... iedere keer altijd dezelfde, in diezelfde molen zitten. Ze moeten echt eens een keer uit die molen komen. Ja, de, de, de malle molen van steeds dezelfde dingen zeggen. Juist. Waar komt die uitdrukking vandaan? Uh, een hoed voor de kale en een stok voor de blinden? Dat is een Persische gezegde. Ah, oh, oké. Okay. En, en dat is ook zoals uh, uh, persen aankijken tegen de rol van, van leiders... Die echte persen wel. De echte pers. Ik ga niet de discussie met je aan wat een echte pers is. Nee, het lijkt me een beetje ingewikkeld. Maar als het gaat om Nederland, hè, als het gaat om het CDA... Um, uh, uh, uh, uh, zijn die leiders er binnen het CDA nu? Is, is Verhagen en uh, Harsma Buma... zijn dat de, degenen die de hoed voor de kale en de stok voor de blinden verschaffen? Um, nee. Nee, het enige, het enige, het enige CDA-politici die echt heel goed was, dat was meneer Bot. Ja, Ben Bot. Die was de beste. Ja. En, en, en, en het is altijd zo bij CDA, ze schuiven altijd de beste aan, aan de kant... en, en, en, en, en die, die achterbaksen halen ze altijd naar voren. Uh, ja, maar wat maakte Ben Bot een goed CDA-politicus... Uh, gewoon zijn karakter. Zijn manier, voor hoe, hoe, hoe hij eigenlijk met, met zijn medemens omging enzovoort. Ja, en die is anders dan de huidige leiders, begrijp ik. Ja, natuurlijk. Die meneer Van Hagen, die... die ja, eigenlijk uh, toen, toen de regering van Bush viel... had eigenlijk CDA zich eigenlijk ook helemaal moesten terugtrekken... en gewoon vanaf die nieuw weer zichzelf gaan ontwikkelen. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. En dat was eigenlijk het grootste fout van hun. Oké, okay, goed. Hartelijk dank uh, voor uw bijdrage. Meneer Mers, dank u wel. Dag. Uh, meneer Hoekstra uit uh, Friesland. Goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, even kijken. Zoals iedereen weet is uh, vroeger het CDA samengesteld... KVP, uh, ARP en Cau. Mm -hmm. Nu, volgens mij heeft uh, de KVP heeft de hele CDA bijna overgenomen... En de ARP, de Mannenbroeders en de CAU, die zijn totaal opzij geschoven. Ja, die heb ik vaak gehoord. Die zeker ze niet meer. Maar, maar welke bloedgroep hoort u? Oh, ik hoor bij een hele andere bloedgroep. Ik hoor oh. GroenLinks. Okay. GroenLinks die komt er straks ook mee te zitten. Ja. Maar waarom komt nou, GroenLinks ook mee te GroenLinks. zitten? Nou, er zit niks meer van de PSP van vroeger. Oh, dat bedoelt u. Jij ja, had ook, ook een, een fusiepartij. Het CP, ja. ja, dat is ook een fusiepartij. Dat was, vroeger was het PSP... Uh, PPR. De PPR, juist. De CPN zat erbij. En ik meende de EVP ook ja, nog. Ja, ook nog, ja, ja. Ja. ja, en. Uh, ja, nou, dat kondoe, daar ben ik het totaal niet mee eens. Maar even terug naar het CDA. U zegt dat het CDA, ja. uh, KVP, ARP, CHU. dat zijn de drie partijen die erin zaten. Uh, en de, het katholieke smaldeel heeft uh, de macht compleet overgenomen. Waar, waar, ja. waar, waar baseert u dat op? Uh, omdat uh, gewoon. Uh, hier in het noorden. Heeft een hele andere mentaliteit. Er zijn weinig katholieken. en. Ja, denk alleen maar aan het congres. Waarom, heeft, uh, waar hebben, zoveel, waarom hebben zoveel mensen daar tegen gestemd? Tegen die samenwerking met het PVV en dit kabinet. Ja, en, en dat zijn vooral Noordelingen, denkt u, die er tegen gestemd hebben? Wat zegt hij? Dat zijn vooral Noordelingen. Ja, dat, ja, dat vermoed ik wel. Ja. Uh, protestanten. Het is een deling tussen katholieken en protestanten. Ja, en dat wij, moet ik. En, en wij maar denken dat het verschil zo niet zo groot meer zou zijn in dit land. Nou ja, uh, de KVP is altijd een machtbeluste partij geweest. Die, dat is een hiërarchiepartij. Je komt pas bij Jezus uh, via de pater en de, en de bisschop en de, en de paus en uh, zootje heiligen En dan mag je Jezus misschien een keer ontmoeten. Ja. Maar goed, de, de protestanten konden er ook wel wat van uh, kwam macht hoor, in, in dit land. Nou ja, maar de ARP, die was toch wel bereid. Of niet alleen bereid, ook van, vanuit... Uh, want dat zijn echt mannenbroeders die staan voor hun punten. Die hebben toen het kabinet in Eil, uh, zijn ze mee in zee gegaan. Precies, goed. Dank, dank voor het bellen. Prima, hoe is het met je boot? Nou goed, ja. Ja, ga ja. hij weer zeilen? Ja, ik hoop... Uh, nou ja, hij ligt ook in Friesland nu. Uh, hij ligt in Makum. Dus uh, ik, ho ik hoop dit weekend dat, hij, uh, dat we weer lekker kunnen gaan varen. Oké. Okay. Ga je het IJsselmeer? Op, of ben je ja, ja, vader ja, ja. of meer? Ja, ja, IJsselmeer. Ja, in, in de grote vakantie Zee. Maar, uh, maar nu vooral het IJsselmeer, ja. Ja, oké. Okay. Succes. Dank. En bedankt. Dank. Ja, oké. Okay. Hans Andringa, goedenavond. Goedenavond, Frank. Hallo. Heb jij nog, uh, uh, want jij zit nog mee te luisteren en mee te kijken... we dachten allemaal het is klaar, het is gedaan... Uh, maar dat is toch weer niet helemaal waar? Nou, het debat is inmiddels wel afgelopen, uh, maar ja, de verwachting was... het gaat als een nachtkaars uit, maar het werd toch nog wel een beetje spannend op het eind. Want uh, wat we om uh, half één, kwart voor één al konden melden aan de nachtluisteraars... dat is dat uh, ja, het, de, de oppositie in de Kamer, een groot deel van de oppositie... die wilde toch wel dat het kabinet nog wat dieper door uh, de knieën ging... wat dieper door het stof zou gaan met het, uh, ja, het verontschuldigen... Het, het toegeven dat het besluit om die evacuatiepoging op het strand van Certe in Libië toch uh, uh, te gaan uitvoeren. Ondanks het feit dat er geen goede informatie was. Ondanks het feit dat het misschien niet echt nodig was geweest... om op dat moment per se te doen. Ja, met, met name Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid, uh, die vond dat... Uh, ja, die was een beetje de woordvoerder van het groepje partijen... Uh, D66, uh, GroenLinks, de SP, de Partij voor de Dieren. Die waren allemaal heel erg kritisch. Dus op een gegeven moment kwam inderdaad die uh, Frans Timmermans... van de Partij van de Arbeid, die liep naar de microfoon... en hij hield uh, premier Rutte een formulering voor... nou, als we het nou zo afronden, als u dit wil toegeven... zou u daarmee kunnen leven? Ook uit waardering voor uh, de beweging die het kabinet... Uh, en in bijzonder ook de minister-president maakt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 Rooilijn doe ik niet. Nou, een zeer gedecideerde uh, Mark Rutte. Dit ging uh, voor hem te ver. Hij wilde wel... Uh, in andere bewoordingen toegeven dat het allemaal jammer was dat het zo gelopen was. Maar het besluit aan zich, daar staat hij nog steeds achter. Maar Hans, ja? waar, waar, waar zit nou precies het vernein bij Rutte? Want ik bedoel, in feite heeft Hille niet heel veel anders gezegd. Ik bedoel, Hille heeft ook gezegd dit was niet verstandig. Nou, Rutte zegt uh, het besluit was uh, goed. Uh, we hadden natuurlijk, zeker met de kennis van nu, hadden we die helikopter op een andere plek moeten laten uh, landen. Uh, het, dat dat had ze allemaal wel anders gemoeten. Maar het besluit dat wij op dat moment hadden hebben genomen om uh, de man toch te proberen van het strand te halen. Dat is goed en daar sta ik nog steeds achter. Ja, maar Timmermans heeft het over de, de wijze van uitvoering. Op deze wijze had het niet uitgevoerd mogen worden. Ja, met andere woorden, dat besluit dat was niet, uh, niet goed op dat moment. Nou, En daar draait het nu dus een beetje om. Uh, ja, uiteindelijk is de motie ingediend en heeft het dus uh, geen meerderheid gehaald. Want ook uh, de ChristenUnie en de SGP steunden deze motie niet. Plus VVD, PVV en CDA, dan heb je... Een, een krappe meerderheid die in elk geval dit, deze motie niet steunt. Maar toch is het wel een beetje lastig voor het kabinet... want juist partijen als GroenLinks en D66 en ook wel de Partij van de Arbeid... die heeft het kabinet wel nodig om een groot deel van het buitenlandbeleid... waar de PVV dus niet achter staat... denk dan aan de missie in Kunduz, denk aan de verdere acties in Libië... in het verband met de NAVO, denk ook aan veel Europees beleid. Daar heb je deze partijen juist weer voor nodig om weer tot een meerderheid te komen. Dus wat dat betreft is de sfeer tussen uh, oppositie en kabinet... ...een beetje uh, verpest op dit moment. En uh, ja, daar liggen nogal wat belangrijke buitenlandse zaken te wachten. En het is de vraag in hoeverre dit alles een weerslag daarop zal hebben. Aart-Jan zijn die twittert... ...de oppositie heeft met dit debat de cohesie binnen het kabinet... ...en met de gedoogpartner alleen maar versterkt. Hoe kijk je er tegenaan? Uh, verder versterkt. Nou ja, ze waren al heel erg hecht. Hè? Want ja, er wordt wel steeds gesproken over gedogen door uh, de PVV. Maar ja, tot dusver is de PVV bijzonder trouw geweest... om uh, alles wat het kabinet doet uh, en alles wat ze hebben afgesproken... om dat ook inderdaad allemaal braaf na te komen. Dus wat dat betreft denk ik niet dat die cohesie nog, nog steviger is geworden. Ik uh, zie eerder het nadeel ervan dat het kabinet... En dan uh, nogmaals met name D66, GroenLinks en ook Partij van de Arbeid nodig heeft voor bepaalde delen van het buitenlandbeleid waar dit kabinet niet op de PVV kan rekenen. En uh, ja, het is dus maar net een vraag hoe dat gaat uitpakken in de toekomst. Het is toch een kwestie van, van, van het opstapelen van blokken, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, dit, dit soort, dus er, er blijft ongenoegen zitten bij de oppositie en dat gaat zich op een moment wreken. Ja, vooral omdat Rutte in het begin ook zei van... Uh, wij hebben een uitgestoken hand naar de oppositie. Wij gaan op zoek naar uh, meerderheden. Nou, er is al vaker geklaagd. Waar blijft die uitgestoken hand? Nou, ik kan me voorstellen dat die tekst uh, nu vannacht... en uh, de komende dagen no nog wel weer eens uit de kast gehaald gaat worden. Van Waar blijft die uitgestoken hand? Het kabinet wil niet eens toegeven dat dit allemaal zo niet had gemoeten. Tenminste, niet de ultieme consequenties daaraan uh, uh, uittrekken... die de oppositie vannacht in deze motie graag het blijft winnen in het land een minderheidskabinet, toch? Het blijft een minderheidskabinet, dus het blijft zoeken naar meerderheden. Dus wat dat betreft was het ook wel weer spannend hoe dit zou, euh, zou gaan. Precies. En het blijft ook, bedoel ik ook vooral zoeken naar de goede toon als het gaat om de oppositie benaderen. Want wij zijn natuurlijk gewend om met meerderheidsregeringen gewoon de zin door te drukken, vier jaar lang. Nou ja, dat was uh, dan nog wel uh, het winstpunt van vanavond. Dat uh, vooral uh, Hillem, waarvan van tevoren werd gezegd: zal het hem lukken om inderdaad die goede toon te vinden? Dat hij, hij niet het, ja. te arrogant zal zijn, niet uh, te hoog van de toren gaat blazen. Nou, die hield zich eigenlijk vrij goed uh, aan zijn rol die, die moest, hij uh, moest spelen. Hij gaf ook een aantal dingen toe dat het uh, beter had gekund. Dus wat dat betreft uh, is daar dan misschien wel weer uh, de winst van het kabinet te halen. Maar ja, uiteindelijk met zo'n motie. Oké, okay, hij is verworpen, maar het zit toch niet lekker. Hans-Anderinga, politiek verslaggever van de NOS. Hartelijk dank. Alsjeblieft. Ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Ook Frank hier. Jij praat met een piloot en een arts... die beide werkzaam zijn op een traumahelikopter. Ze hebben ook wel eens samen gevlogen, begreep ik. Maar kunnen ze elkaar sterke punten eens beschrijven? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. We zijn aan het einde gekomen van twee uur Casaluna. Zometeen op deze zender uh, Nog Steeds Wakker Nederland. Dank voor het luisteren. Hele prettige nacht. En als u wakker blijft, een mooie nacht. Dag.